7 uur. Het NOS-journaal. Dorald Meegens. Zorgpremie bij DSW niet omhoog. China en Japan gaan praten over conflicteilanden. En veel waardevolle tips bij meldmisdaad anoniem. De eerste zorgverzekeraar die zijn premie voor volgend jaar bekendmaakt, komt met goed nieuws. Verzekeraar DSW houdt de maandelijkse premie gelijk aan die van dit jaar.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 China en Japan bespreken vandaag de ruzie over een groep kleine eilanden. De bedoeling is om te verkennen of de zaak op een vreedzame manier kan worden opgelost. Beide landen claimen al tijden het bezit van de eilanden in de Oost-Chinese zee. Japan kocht eerder deze maand een paar eilanden van particulieren... waardoor het conflict weer oplaaide. China heeft al gezegd dat het er bij Japan op zal aandringen dat het zijn fouten herstelt. En ook moet Tokio zijn best doen om de verhoudingen te verbeteren. Het merendeel van de tips die bij Meld Misdaad Anoniem binnenkomen is voor de politie bruikbaar. Bij 83% van de meldingen kan actie worden ondernomen, zo meldt de tiplijn bij het tienjarig bestaan. De helft van de tips gaat over drugs. Zo werd een tip bij een inval in Zwanenburg 7 miljoen euro gevonden die verdiend was met drugshandel. Ook werd een fraudeur dankzij een tip opgepakt die 6 ton van de verzekering wilde omdat die arbeidsongeschikt zou zijn. Hij bleek in werkelijkheid zwaar werk te doen in de bouw. Gemiddeld wordt de tiplijn één keer per half uur gebeld. In totaal werden in tien jaar 9000 misdaden opgelost en er werden 900 misdrijven voorkomen. De meldlijn is geen onderdeel van de politie, maar een onafhankelijke stichting. Het aandeel Facebook is op de beurs in New York gisteravond zwaar onderuit gegaan. Bij het sluiten van de handel stond Facebook op ruim 9% verlies. Het aandeel is nu 20,79 waard. Bij de introductie van Facebook in mei dit jaar moest er nog 38 euro voor worden betaald. Al snel daalde daarna de koers tot zelfs onder de 18 dollar. De daling wordt veroorzaakt door de voortdurende twijfel over de reclameinkomsten die Facebook binnenkrijgt. Facebook heeft problemen met het vinden van ruimte voor reclame... op de kleine schermen van mobiele telefoons en tabletcomputers. Een Amerikaanse kunstverzamelaar heeft een beloning van 1,7 miljoen dollar uitgeloofd... voor zijn gestolen kunstwerken... Twee weken geleden werden uit het huis van de beurshandelaar in Santa Monica 13 kunstvoorwerpen gestolen met een totale waarde van 10 miljoen dollar. Een van de verdwenen schilderijen is Composition A en Rouge et Blanc van Piet Mondriaan. Alleen al hiervoor heeft hij 1 miljoen dollar uitgeloofd. In de regeringscrisis op Curaçao heeft de gouverneur tegen de verwachting in een formateur benoemd. Die moet een interim kabinet gaan vormen. Curaçao verkeert al weken in een parlementaire crisis. Het kabinet van premier Schotten is gevallen, maar wil niet weg. En de voorzitter van het parlement staat vergaderen niet toe. De oppositie heeft daarom in een aparte vergadering de voorzitter weggestuurd... en ministers ontslagen. Of dat staatsrechtelijk wel kan, is nog te vraag. De gouverneur wil nu dat er tijdelijk een nieuw kabinet komt... dat de lopende zaken moet afhandelen tot de verkiezingen van 19 oktober. Twee Amerikaanse sergeants worden vervolgd voor hun betrokkenheid bij de video... waarop te zien is dat militairen op de lichamen van Taliban-strijders plassen. Ze worden ervan beschuldigd dat ze niets hebben gedaan... tegen het wangedrag van de jonge mariniers. Drie mariniers die op het filmpje te zien waren... kregen eerder te horen dat ze niet voor de krijgsraad hoeven te komen. Ze komen eraf met disciplinaire straffen... zoals een waarschuwing, een degradatie of een geldboete. Het filmpje is van 27 juli vorig jaar... en is opgenomen in de Afghaanse provincie Helmand.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 De jaarlijkse Constantijn prijs van de gemeente Den Haag ging eerder... naar onder andere Helle Haase en Arnon Grunberg. Er is een bedrag van 10.000 euro aan verbonden. Het weer wolkenvelden, zon en wat buien met kans op onweer. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt vandaag zo'n 16 graden op de Wadden en 19 in het zuiden van het land. Ook de komende dagen elke dag kans op wat buien, afgewisseld door zon. De middagtemperatuur ligt steeds rond de 18 graden. ANBB verkeersinformatie. 15 kilometer file. De dagelijkse files naar Amsterdam op de A8 en de A9. En drukte rond Amersfoort op de A28. Opvallend, de A15, Goorkum richting Rotterdam. Tussen Goorkum en Hardingsveld-Giessendam staat 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit. Toch? Een Audi laat van zichzelf al weinig te wensen over.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 Goedemorgen. Ieder jaar bellen er weer meer mensen naar meldmisdaad anoniem. En ook nog met nuttige informatie. M bestaat 10 jaar. Ik praat zo met de directeur. De Verstak verzakt steeds weer iets. Maar de Noord-Zuidlijn in Amsterdam boekt ook vooruitgang. Een eerste tunneldeel zijn ze nu aan het plaatsen. Maar Remmers smelt zich zo vanuit Amsterdam. En met de premie voor de zorgverzekering voor volgend jaar... zou het best wel eens mee kunnen vallen. Traditiegetrouw heeft verzekeraar DSW de primeur en stelt als eerste die, die premie vast. En goed nieuws: de basisverzekering wordt niet duurder. Ervaring leert dat andere verzekeraars dicht in de buurt van DSW gaan zitten. Bart Kamphuis van de economieredactie. Uh, Bart, iedereen heeft het over de zorgkosten die maar blijven stijgen. En dan komt dit nieuws: van een gelijkblijvende premie. Hoe opmerkelijk is dat? Ja, dat is toch tamelijk opmerkelijk. Want uh, ook inderdaad, volgend jaar zullen we weer meer zorg gaan gebruiken. Zorg wordt over het algemeen ook duurder. En bovendien uh, zal een aantal uh, nieuwe dingen... nu uit de basisverzekering betaald moeten gaan worden. Zoals uh, revalidatie voor ouderen en ook er, uh, enkele zorgopleidingen... moeten bekostigd worden uit de basisverzekering. Dus al met al is er meer geld nodig uit die basisverzekering. Maar het DSW zegt nu dat dat gecompenseerd kan worden door uh, enerzijds natuurlijk een hogere bijdrage. We zullen meer zelf moeten gaan betalen. Maar anderzijds ook omdat uh, verzekeraars slimmer kunnen gaan inkopen... eigenlijk dat ze uh, het afgelopen jaar al gedaan hebben. En dat geldt dan vooral voor... Uh, medicijnen. Nou, als je dan alle plussen en minnen bij elkaar uh, optelt, uh, met elkaar verrekent... dan kom je, zegt DSW tenminste, uiteindelijk uit op ongeveer nul. Ja, maar de demissionair minister Schippers van Volksgezondheid... verzag nog een premieverhoging van zo'n 20 euro per jaar. Ja. Er zijn andere rekenmethoden? Ja, nou minister Schippers die heeft als het gaat over die 20 euro alleen gekeken naar de ontwikkeling, de geschatte ontwikkeling van de zorgkosten. Dus niet naar de kosten die verzekeraars zelf moeten maken om hun werk te kunnen doen. En uh, ja, dan kom je uit op ongeveer 20 euro, zegt de minister. DSW zegt van nou, we hebben het afgelopen jaar goed gedraaid, eigenlijk een beetje geld overgehouden. We kunnen slim die medicijnen inkopen en dan komen we toch uit op nul. Um, het ziet er eigenlijk een beetje naar uit dat uh, verzekeraars hebben geprobeerd om de afgelopen tijd ons een beetje rijp te maken voor hogere premies. Uh, Achmea, een hele grote verzekeraar, vertelde mij uh, gisteren nog dat zij die 20 euro van minister Schippers eigenlijk wel aan de lage kant vinden... En de brancheorganisatie, Zorgverzekeraars Nederland, die liet afgelopen vrijdag in NRC Handelsblad nog optekenen dat die 20 euro wel eens veel hoger zou kunnen gaan komen te liggen. Eh, omdat verzekeraars hogere buffers moeten gaan aanleggen van Europa. Nou, eh, een beetje zo het klimaat scheppen van nou, let maar op, er komen hogere premies aan. Maar DSW doet daar dus klaarblijkelijk vandaag niet aan mee. Ja, en hoe kan dat? Wat is hun filosofie? Nou, de, de, de baas van, van DSW, Chris Omer, die, die zegt van... ja, ik realiseer mij dat ik heel scherp aan de prijs zit dit jaar. Uh, ook wel natuurlijk vanuit de concurrentieoverwegingen. Maar het, het kan uit op deze manier. En al mijn concurrenten die wel omhoog gaan... die zeg maar meer dan 4, 5 euro per jaar omhoog gaan... die hebben wat uit te leggen. Uh, ja, ik denk de komende weken zullen de andere verzekeraars... met hun prijzen komen... We zullen het dan vooral aan hen zelf moeten gaan vragen... hoe het komt dat zij, als zij omhoog gaan, dat zij omhoog gaan... Uh, ik denk dat we nu uh, één ding in ieder geval wel kunnen concluderen... dat de marktwerking in de zorg, als het gaat om de premie voor de basisverzekering... dat daar de marktwerking zeker nog wel werkt. En uh, nou, dat blijkt denk ik vandaag wel weer. Ja, En, en even kort nog Bart, want uh, zoveel stijging zullen die anderen nu ook niet door kunnen voeren. Hè? Dat leert ook de ervaring, ze blijven er toch wel in de buurt. Uh, ja, dat is dan uh, uh, in, in dit geval zeg maar uh, de heilzame werking van de markt. Maart Kamphuis van de Economie Redactie en Chris Omen, de baas van DSW. Die dus de primeur heeft met de premie. Uh, spreek ik zo dadelijk na acht uur. Dan naar de anonieme meldlijn, Meldmisdaad Misdaad Anoniem. Want met de hulp van die lijn zijn de afgelopen tien jaar... ruim 13.000 personen aangehouden, 9.000 zaken opgelost... en 915 misdrijven voorkomen. En dit jaar viert de meldlijn zijn tienjarig bestaan... en sinds de oprichting weten nog steeds meer mensen... de weg naar die meldlijn ook te vinden. Guus Wesseling, directeur van Meld Misdaad Anoniem. Goedemorgen. Dag, goedemorgen. Ja, feliciteren daarmee met die tien jaar kan ik eigenlijk niet, hè? Want u bestaat nog steeds en dat zou eigenlijk niet moeten. Ja. Dat zou niet moeten. Uh, helemaal eens. Maar het is uh, helaas uh, een feit dat het uh, toch in een, in een behoefte voorziet uh, zo'n mogelijkheid... dat mensen informatie kunnen geven op een, uh, ja, voor hun veilige manier. Ja, er komen, uh, ik zei het net al, steeds meer meldingen ieder jaar nog binnen. Komt dat omdat er meer misdrijven worden gepleegd... omdat mensen u beter weten te vinden? Ja, ik denk het laatste, met meer misdrijven plegen, de onderzoekingen die, die wijzen daar verschillende uitkomsten uit. De een zegt van het neemt toe en de ander neemt af, ik weet het niet. Uh, we zien wel inderdaad dat, dat mensen de weg naar ons weten te vinden. We zijn natuurlijk ook steeds meer in de publiciteit en ja, men heeft toch ook door dat het veilig kan. Is ook steeds meer duidelijk um, welke positie u inneemt, dus onafhankelijk bijvoorbeeld van politie en justitie? Ja, ja. Ja, dat is een hele belangrijke. Blijkt dat mensen toch moeite hebben vaak om naar de politie te gaan. Omdat dan hun naam in het proces verbaal komt en ze in gerechtsprocessen betrokken raken. Dat willen ze niet. Wij vragen altijd mensen wel hoor als ze bellen van ga naar de politie. Want dat is toch beter voor de zaak. Maar ja, veel mensen willen liever anoniem blijven. Ja, en die meldingen worden ook niet alleen aan politie doorgegeven. Hè? U heeft ook, ook andere contacten natuurlijk met, met energiebedrijven, overheidsinstanties. Ja, we hebben er veel energiebedrijven. Die krijgen alle hennepplantage alle, tips. Omdat in alle gevallen sprake is van stroomdiefstal. Dat kost het energiebedrijf in Nederland zo'n 200 miljoen per jaar. Ja. En u en mij uh, extra extra kosten voor onze uh, elektriciteitsrekening. Ja, en hoe werkt dat dan meneer Wessing? Want dan geeft u het door aan dat elektriciteitsbedrijf. En die moet dan maar kijken of ze naar de politie stapt. Ja, nee, er zijn afspraken over. Er is overleg tussen uh, politie en, uh, en energiebedrijven om daar met elkaar te kijken. Want zo'n energiebedrijf kan natuurlijk niet plomp verloren aan de gang gaan. Als er een, een, dat er een politieonderzoek loopt op een uh, georganiseerde zaak, dan, uh, dan, dan zouden er brokken gemaakt worden. Dus daar vindt altijd afstemming plaats. Ja. De meeste meldingen gaan over drugs. Ja. Hoe zit dat? Ja. Die, die, die henneplantages uh, die er zijn, dat is zo'n ongeveer uh, 35, 40 procent van de meldingen die over drugs binnenkomen. Uh, en ja, mensen die, die zijn bang voor, uh, voor daarvoor, uh, Er zijn natuurlijk potentiële brandbommen. Die uh, henneplantages in een woning door die geknoeien die met stroom. Uh, een paar uh, ma maanden geleden is er nog een dodelijk slachtoffer gevallen in Os, die aan het knoeien was met de omleiding van, uh, van elektriciteit. Ja, dat zal je buurman maar zijn. Dus in, in you <sighs> Uh, dat is, dat is een, een, een grote factor. En de andere is ja, de, de handel in drugs en de overlast daarvan. Die, uh, ja, die, die, die baart mensen zorgen en daar, daar bellen ze over. Ze hebben er ook de pest aan. Dus ze, ze, we merken dat mensen bellen omdat ze ofwel bang zijn... of dat ze de pest hebben aan, aan die criminaliteit in de omgeving. Ja. Dus er wordt veel gebeld over wat op dat moment speelt. Wat mensen ja. aangaat, wat, waar mensen zich betrokken bij voelen. Ja. Hoe is dat ja. bijvoorbeeld bij haren? daar zijn daar ook uh, tips... Ja, dat je je zetten Als zoiets speelt, dan, uh, dan gaat bij ons onmiddellijk de telefoon. En uh, mensen hebben vooral gebeld, hoorde uh, ik, uh, van onze mensen, dat, uh, dat over uh, gezichten die ze op uh, filmpjes hebben gezien op televisie, uh, om daarvan aan te geven wie dat zijn. Aha. Dus, en die geeft u dan weer door aan de politie? Ja, als het een serieus gesprek is wel. Want ja, we hebben zo'n 25, 30 procent van de, van de gesprekken die bij ons binnenkomen... ...leidt leid slechts tot een, uh, tot een tip waar, die we door kunnen sturen. Omdat die anderen te weinig concrete informatie uh, bevatten. Of omdat het uh, flauwekul is. Dan komt dat later niet zo vaak voor. Maar we zijn dus in, in de gesprekken heel zorgvuldig om te kijken of, of, of het verhaal uh, voldoende uh, hard is. Goed, meneer Wesseling, hartelijk dank voor uw uitleg... op naar de komende tien jaar. Merci. Goed, Goed Wesseling, de directeur hoorde u van Meldmisdaad Anoniem. Winkels strijden elk jaar fanatiek om de titel klantvriendelijkst. Straks een reportage bij een van de kandidaten voor de titel. Eerste verkeersinformatie, zeer klantvriendelijk. Kees Quartz. Dank nou Marcel. Ja. 25 kilometer file. Um, de A15, Gorkum richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk. en dan was dat. De linkerrijstrook is dicht... Op de A20 vanaf Gouden naar Hoek van Rond een aanrijding bij Rotterdam-Krooswijk. Alle rijstrokken zijn daar inmiddels wel weer open. Fielen rijden vanaf de Bregseplein. Op het spoorvertraging voor treinreizigers tussen Nijmegen en Venlo... rijden na de aanrijding geen treinen tussen Kuik en Boks meer. Dat betekent meer dan een uur vertraging. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. In Amsterdam wordt er gewerkt aan de Noord-Zuid-verbinding. Al heel lang trouwens. Maar er is wel een mijlpaal vandaag. Tunnelelementen worden onder het ei gelegd. Mino Remmers is daar in de buurt. Mino is al begonnen met het afzinken. Ja, hij is al gezonken, maar ik zeg... Het is net zo'n gezonken, zo gezonken zonnebloemschip is het net. Weet je wel, waar de mensen normaal een Rijnreisje mee maken. Dat, als je ernaar kijkt, zie je een soort... Ja, het is een soort ponton, hè? Ja, het is net een ponton. Hij ligt vrij diep. Hij ligt 7 meter 60 onder water. En gemiddeld 10 centimeter boven water. Zegt Job... Janssen. Met een witte helm op. Met een groen reflecterend hesje aan. Dat hoort er allemaal bij. Dat loopt iemand overheen. Ja. Het, het scheepvaartverkeer... Op het ei is stilgelegd. Aan de voor- en achterkanten grote sleepboten. In de verte een blauw zwaarlicht van een politieboot en een oranje zwaarlicht van Rijkswaterstaat. Ja. Er wordt niet gespuit, dus geen stroming op het nou, water. Geen stroming meer op het water. Dat is het net wat ik er zelf verstand van heb. Ja. ja, ik kan gerust doorgaan zo. Maar dit, hoe lang is, het, is dat ding nou? 140 meter lang. En dat ligt dus bijna 7 meter onder water. Ja, meer dan 7 meter onder water. Pal achter het centraal station? Ja, ja pal achter het centraal station. Ze leggen hem nu vast aan die eigenlijk. Daar in de hoek. Dan draaien ze hem rond, tot hij hier voor de deur ligt. Dan ligt hij dus is. dwars op het ei. Dat hij dwars op het ei. En dan trekken ze hem naar binnen met een lier. Tot hij helemaal voorin ligt. Ja. Ja, dan komen die grote bokken daar. Die Achter ons in. grote hijskraan, ja. een metertje of 40, 50 hoog. Die, uh, die pakken hem in de takels. Dan doen ze er een beetje water in. En door het water... Een beetje water? Ja, dan maken ze hem lek, zeg maar. Ze voeren de water in, in de ballastanks. En dan zinkt hij. Dan gaat hij zwaarder. Hoe weet je dan dat hij precies op het goede plekje ligt? Dat hebben ze mee. Daar zit een, een toren op, dat kun je hier net niet zien. Er staan twee torens op en die kunnen ze precies aanmeten met meetapparatuur. En daarbij ja. weten ze exact hoe diep dat hier ligt... en in welke lengterichting en richting hij ligt. Dus hier weet... staat een blauwe helm met Noord-Zuid erop. Karel van der Veek, die zegt, ja hoor, ze gaat heel precies. U weet het zeker? Ja, dat weet ik heel zeker. Er gaat wel eens wat mis met de Noord-Zuidlijn, niet te hard. Maar... Er gaat wel eens wat mis. Ja. Maar dat Gisteren is nog, erop. hè? Ja, uh, ja. Vijzelgracht, boorwater wat weglekt. Ja. Maar goed, het komt weer voor elkaar. Net zoals de vorige keer. Ja, dat is ja? zo. Ja. Ja. En dit project gaat niet zonder problemen. Voor ons is het uh, geweldig, want er is iedere keer weer wat, uh, wat op te lossen. Ja, dat is, dat is wel zo, ja. ja en dat vraagt veel, vraag veel creativiteit... Enzovoort. Dus ja, nee, maar je zult dat huisman hebben op de Vijfse Gracht, denk ik dan. Hè. Dat wel, natuurlijk. Ja, Maar dat denken wij ook. Ja, wij ook. ja Maar dit, dus je weet zeker dat hij dan uh, goed kan afzinken. Dat afzinken, hoe lang duurt dat? Tot morgenochtend 7 uur, dan ligt hij op plek. Ja. Ja. Dus 24 uur achter elkaar door. En dan komen de andere twee tunnelstukken nog. Volgende week dinsdag, tunnelstuk 2 aan de overkant. En tunnelstuk 3 hier in het midden. in het midden, ja. En dan is het voorlopig wel even gedaan op het ei. Nou, en dan nog even, dan rijdt de metro door de Ja, nog even. Ja, zijn ja. kern. <laughs> dan ga ik vast bij de halte staan. 2017. Ja, 2017? Ja, ga ja, gebeuren. Ja. De witte en de blauwe helm weten het zeker. 2017 en ach, hier en daar wel tegenslag. Maar de mannen staan toch een beetje glunderend te kijken... naar de sleepboten die met vreemde krachten... Deze, deze, ja, dit monster op zijn plek drijven. Maar nog even in Amsterdam gaat alvast op het station staan. Zo dadelijk. We gaan hem volgen. Uh, tunnel, een deel van de tunnel ligt er inmiddels al.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 Inhibin kan u helpen. Inhibin is vrij verkrijgbaar bij de apotheek. Lees voor het kopen van Inhibin de aanwijzingen op de verpakking. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 De zorgpremie niet omhoog bij DSW en veel bruikbare tips bij Meld Misdaad Anoniem. Goedemorgen, half acht is het, ik ben Dorold meegens. Wie verzekerd is bij DSW blijft volgend jaar hetzelfde betalen. De zorgverzekeraar schroeft de premie niet omhoog. Per maand blijft die op 102,50 euro. En dat is voor het eerst in jaren. DSW is elk jaar de eerste met de nieuwe premie... en de verzekeraar denkt dat dat voorbeeld wordt gevolgd. Wij komen met deze premie naar buiten en ik vertel u dat de andere verzekeraars daar niet ver van uit, bij uit de buurt zullen blijven. Volgens DSW hoeft de premie in 2013 niet omhoog... omdat verzekeraars goedkoper medicijnen inkopen. Minister Schippers ging er eerder nog van uit... dat de premies met zo'n 20 euro zouden stijgen. De meeste tips die bij Meld Misdaad Anoniem binnenkomen zijn bruikbaar. Bij 83% van de meldingen kan de politie in actie komen. Zo meldt de tiplijn bij het tienjarig bestaan. Veel van de tips gaan over drugs, dat is ongeveer de helft. Maar ook over fraude komen veel tips binnen. Ongeveer ieder half uur wordt de tiplijn gebeld. En mensen blijven graag anoniem, zegt directeur Wesselink. Uh, blijkt dat uh, mensen toch moeite hebben vaak om naar de politie te gaan... omdat dan hun naam in het procesverbaal komt... en ze in gerechtsprocessen uh, betrokken raken... Dat willen ze niet. Wij vragen altijd mensen wel, hoor, als ze bellen van ga naar de politie, want dat is toch beter voor de zaak. Maar ja, veel mensen willen liever anoniem blijven. In tien jaar tijd werden dankzij de lijn 9.000 misdaden opgelost en konden 13.000 mensen worden opgepakt. Het gaat steeds slechter met het aandeel Facebook. Gisteravond ging het op de beurs in New York zwaar onderuit. Aan het eind van de dag stond het op ruim 9% verlies. Het aandeel is nu ruim 20 dollar waard. Dat is ongeveer de helft van wat er bij de introductie voor moest worden betaald. Dat het zo slecht gaat, komt door tegenvallende reclameinkomsten. Facebook vindt het lastig om geld te verdienen op smartphones en tablets. China en Japan bespreken vandaag hun ruzie over een groep kleine eilanden. Ze willen gaan kijken of de zaak op een vreedzame manier kan worden opgelost. China maakte wel meteen duidelijk dat het initiatief voor het overleg bij Japan lag, zegt correspondent Karen Shuis. Ze willen duidelijk maken dat Japan de misstappen, dus die aankoop van die eilanden, moeten corrigeren. En dan pas kunnen de banden verbeterd worden. China grijpt dit conflict gewoon echt aan om te laten zien wie er de sterkste is. Jarenlang was natuurlijk Japan de grootste economische macht in deze regio. En China is dat nu. En dat machtsvertoon dat is nu erg voetbaar. De landen claimen allebei altijd het bezit van de eilanden in de Oost-Chinese zee. Toen Japan eerder deze maand een paar van die eilanden kocht van particulieren... leidde het conflict op en braken er in heel China helle uit. 1,7 miljoen dollar. Dat is de beloning die een Amerikaanse kunstverzamelaar heeft uitgeloofd... ...voor zijn gestolen kunstwerken. Twee weken geleden werd hij beroofd in zijn huis in Santa Monica. Er werden toen 13 kunstvoorwerpen gestolen die in totaal 10 miljoen dollar waard zijn. Een van de verdwenen schilderijen is Composition A en Rouge et Blanc van Piet Mondriaan. Degene die dat schilderij terugbezorgt kan een beloning van 1 miljoen dollar krijgen. En op de luchthaven van Philadelphia is een stewardess betrapt met een revolver in haar handtas. Leave your loaded gun at home. That's a pretty common sense rule when heading for a flight. Een well, vrouw in Philadelphia vergat En wat nog meer is, is een flight attendant. pistool was geladen toen een politieagent de kogels eruit wilde halen. Ging het af. Niemand raakte gewond. Stewardess zei dat ze vergeten was dat ze de revolver bij zich had. De agent die het wapen onschadelijk moest maken, die is op cursus gestuurd. Dat zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment zijn er veel wolkenvelden en enkele opklaringen. Met vooral in de kustprovincies ook een paar buien. Er staat een matige zuiden tot zuidwestenwind die aan de kusten op het IJsselmeer krachtig is. Vandaag blijven we te maken houden met bewolking, maar af en toe breekt ook de zon door. De buigheid neemt verder toe en vanmiddag maakt het hele land kans op neerslag. Daarbij is ook kans op onweer en dan vooral aan de kust. De wind draait naar het zuiden en neemt af naar matig in het binnenland tot vrij krachtig aan zee. En dat wordt 17 graden in het noordwesten tot 19 graden in het zuiden. Vanavond concentreren de buien zich meer op het westen van het land en in het oosten klaart het dan wat vaker op. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 10. Morgen, woensdag, is het opnieuw wisselvallig weer. Vooral in de middag komen buien voor en het wordt gemiddeld 17 graden. ANWB-verkeersinformatie. Voorlopig beleven een normale ochtendspits en een goede 60 kilometer file. Op de A9, Alkma-Amstelveen, langzaam rijden tussen Beverwijk en Raasdorp over 8 kilometer. Een ongeluk op de A15, Gorkum richting Rotterdam... Zes kilometer staat er nu vanaf knooppunt Gorkum... tot aan Hardingsveld-Griesendam. En daar is de rechte ook nog dicht. De nasleep van een ongeluk op de A20 bij Rotterdam. Daardoor staat de file op de A16 vanuit Breda. Voor knooppunt Ridderkerk tot aan knooppunt Debrechtsepleinruim... 8 kilometer. En op de A20 zelf richting Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Nieuwe kabinetsplannen? Wij zoeken het uit in plaats van zoek het maar uit.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. We gaan eerst naar één zieke man in Groot-Brittannië. Maar die man is wel besmet met een virus dat lijkt op het SARS-virus. Een 49-jarige man is in Saoedi-Arabië geweest. En daar overleed eerder deze zomer een Saoediër aan een SARS-achtige ziekte. We kennen het virus nog uit 2003. En toen brak er een wereldwijde epidemie uit. Op verschillende plaatsen in Azië is een nieuw dodelijk griepvirus opgedoken. De WHO heeft alarm geslagen. Tot nu toe zijn er 9 mensen overleden aan de longziekte... die aanvankelijk vooral in Azië voorkwam. Er zijn zo'n 150 patiënten bekend. De ziekte is nu ook opgedoken in Canada en Duitsland... En misschien zelfs Engeland en Slovenië. 1500 mensen wereldwijd zijn besmet, 53 van hen zijn overleden. De staatsmedia mogen maar mondjesmaat over SARS-berichten om sociale onrust te voorkomen. Antibiotica en andere medicijnen helpen niet. Een panische run op mondkapjes, quarantaine en sluiting van scholen ten spijt. De epidemie zorgde vandaag in Hongkong voor een record aantal nieuwe gevallen. 58 nieuwe SARS-patiënten. Nederlanders die in een van de landen waar SARS voorkomt in het ziekenhuis zijn opgenomen met longontsteking, mogen niet meer direct worden gerepatrieerd, tenzij de diagnose SARS is uitgesloten. De besmettelijke longziekte SARS is wereldwijd onder controle. En dat was de reden voor feest in Taiwan, waar het laatste SARS-geval werd geconstateerd. Wereldwijd zijn meer dan 800 mensen aan SARS overleden. Dat was in 2003. Ga naar Londen, naar correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wat is er bekend over de man die nu in het ziekenhuis ligt? Ja, dit gaat om een 49-jarige man uit Qatar die dus ernstig ziek raakte. Hij had onder meer koorts, ademhalingsmoeilijkheden... en ook zijn nieren die stopten te functioneren. Twee weken geleden werd hij overgevlogen vanuit Doha in Qatar naar een ziekenhuis in Londen voor een speciale behandeling. En daar ligt hij nog steeds uh, op de intensive care. Nou, in Londen is dus uh, dit virus bij hem vastgesteld. Hij is nu de tweede persoon bij wie dit virus is ontdekt. Eerder raakte ook al een man uit uh, saoedi arabië ernstig ziek. Die overleed ook uiteindelijk. En hij was de eerste bij wie dit uh, virus was vastgesteld. Ja, maar het is dus nog niet zeker dat het om SARS gaat? Het staat vast dat dit niet SARS is, maar een virus dat wel sterk op SARS lijkt. Uh, het maakt onderdeel uit van de familie van de zogeheten coronavirussen, waardoor uh, ook de SARS behoort. Uh, dit was een virus dat nog nooit eerder was aangetroffen bij mensen. En omdat we nog maar uh, twee gevallen kennen, ja, is ook maar heel weinig bekend over dit virus. Uh, we weten nog geen eens of het ook direct kan overslaan van mens naar mens. En dat is wat ze nu hier in Londen proberen uit te vinden. En weten dus ook nog niet hoe uh, gevaarlijk dit virus is. Nee, maar uh, voor, daarop vooruitlopend. Maken de Britten zich zorgen? Niet echt zorgen, maar ze nemen natuurlijk geen enkel risico uh, met deze patiënt. Uh, hij ligt in quarantaine in het ziekenhuis. Al het verplegend personeel moet ook uh, beschermende kleding dragen. Of nu echt uh, de alarmbellen rinkelen? Nee, uh, dat ook weer niet. Want uit die eerste reacties van de experts hier proef ik toch wel... Uh, dat ze vooralsnog uh, geen al te grote zorgen maken. Uh, het lijkt erop dat het virus veel minder besmettelijk is dan het SARS-virus. Ze hebben iedereen uh, nagetrokken die in aanraking is geweest met deze patiënt. En tot dusverre is niemand anders ziek geraakt. En dat duidt er al op dat dit virus ja, misschien wat minder besmettelijk is. Uh, al houden ze uh, natuurlijk dit nieuwe virus scherp in de gaten vooralsnog... Uh, zijn er ook geen uh, maatregelen aangekondigd... zoals reisbeperkingen uh, door de Wereldgezondheidsorganisatie. Arjan van der Horst vanuit Londen. Gaan we naar de sport. Tom van het Hek, goedemorgen. Eén goedemorgen. Laten we het nog even hebben over het WK-wielrennen. De ja. bondscoach Leo van Vliet heeft zich er namelijk over uitgelaten... was behoorlijk openhartig gisteren. En dit zei hij. Je ziet dat die renners toch wel te veel gepamperd worden... en niet de harde hand hebben. Ja, en hij heeft het dan met name over de renners van de Raboploeg. Ja. Uh, Tom heeft hij een punt? Nou, ik vind het om te beginnen wel heel opmerkelijk dat hij het zo in de openheid doet. Want je zou toch gewoon een bondscoach verwachten en uh, van een ploeg die zo belangrijk is voor het Nederlands wielrennen... dat die mensen zodanig contact hebben dat je dit onder een kop koffie is, gaat bespreken met elkaar. En zegt, goh, mij vallen een aantal dingen op. Uh, je moet er heel dicht bovenop zitten en de renners kennen om hier echt een heel goed oordeel over te vellen. In zijn algemeenheid is dit wel een punt van kritiek wat veel op de Rabo ploeg uit wordt. Te aardige mensen. Renners zouden iets te veel zelf mogen bepalen. Te veel hun eigen programma's. Dus dat er een kern van waarheid in zijn kritiek zit... Uh, ja, dat, dat kan je haast niet omheen, denk ik. Uh, hij moet ook wel oppassen, want hij doet een beetje alsof Lars Boom er niks van maakte... maar sinds hij met hem gesproken heeft dat allemaal stukken beter gaat. En dan noemt hij ook nog de naam van bijvoorbeeld Peter Post... een groot man in het Nederlands wielrennen. Maar we moeten ook oppassen dat niet in de tijd hoe Leo van Vliet zelf werd opgeleid... dat dat nog steeds het ideale model is om nu jonge renners op te leiden. Dus er zitten wat mij betreft wel een heleboel kanten aan. Hij raakt zeker een kern aan... Maar ik vind het toch niet zo chic dat een bondscoach op een dergelijke wijze zich tegenover de media hierover uitlaat. Het zou wat mij betreft heel wat chiquer geweest zijn om om het hoofdkantoor van de Rabo dit eens goed met elkaar te gaan bespreken. Ja, Van Vliet, we horen hem eerder deze uitzending ook al. geeft aan nog wel vier jaar ook bondscoach te willen blijven. Heeft die, ja. Maakt hij daar nu nog kans op dan? Uh, nou ja, ik vind dat iemand die dit soort dingen zegt, daar mag je het zeker over hebben. En nogmaals, er zit ook zeker een kern in zijn kritiek waar ook de Rabo-ploeg eens goed naar zal moeten kijken. Dus het is geen onzin wat hij heeft uitgekraamd, alleen de route waar lang. En nogmaals, het Nederlands wielrennen is wel op een grote wijze afhankelijk eh, mede van die Rabo ploeg. Dus eh, wat dat betreft is het niet helemaal handig. Wat mij betreft mag Leo van Vliet best bondscoach blijven... als de renners wat dat betreft ook enthousiast over hem zijn. <lacht> en of hij die harde hand heeft ja, en ook maar gedeeltelijk zich met dat wielrennen wil bemoeien... moet je ook allemaal afvragen. Maar op zich zou dat wat mij betreft niet in de weg moeten staan. Maar eh, ja, handig is het niet helemaal gebruikt, Nee, nee moet je iets anders opereren. Nou ja, ja. en dan, dan over die, die kritiek dan nog even op de Raboploeg... Ja, Is het puur iets van de Raboploeg? Of hebben alle Nederlandse renners daar wel een beetje een probleem mee? Want ook, ook jij hebt natuurlijk steeds gezegd... Ja, wij, Nederlandse renners hebben nou. het net niet... Nederlandse renners, dat is altijd een vraag. Als mensen mee kunnen tot in de eindfase en dan uiteindelijk het net niet halen, zit dat in de, in de klasse van de renner? Gewoon het feit dat hij op zijn allerhoogst rijdt en niet harder kan, om het maar simpel te zeggen. Of zit daar toch ook iets tussen de oren, zoals dat zo mooi heet, dat renners niet hard genoeg zijn voor zichzelf? En je bent geneigd met zoveel talent om ook wel eens te denken dat dat laatste aspect wel degelijk ook een, een rol speelt. En dat is niet van de een op de andere dag of met de een op de andere opmerking. Dat zit er natuurlijk in een jarenlange manier van omgaan met elkaar en op. En in dat opzicht is opleiding in sport wel een ongelooflijk belangrijk iets. Omdat als je eenmaal op een bepaalde manier bent opgeleid, dat je gedrag ook heel erg gaat bepalen. Um, ik vind het wat overdreven om te zeggen, zo van, dat is een soort algemene Nederlandse kwaal. Uh, we moeten ons ook afvragen nogmaals, of we de renners hebben die in die en in, in dat soort eindshots zoals Jill Bergen bijvoorbeeld plaatsen, echt nog mee kunnen. Maar goed, dat hier een, een punt ligt voor het Nederlands wielrennen. Ik denk dat Leo van Vliet wat dat betreft toch een beetje een open zenuw geraakt heeft. Is ook een taak van de Bondscoach. Je had het misschien alleen een beetje iets meer achter gesloten deuren moeten doen wat ja. mij betreft. Je hoeft er niet altijd zo gelijk op te drukken. Nee. Gelijk, gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. En die kans is nu wat kleiner geworden. Dankjewel top, tot morgen. Joy. Nou, zo nog even naar Amsterdam. Daar staat Myno Remmers bij het afzinken van tunnelbuizen voor de metrolijnen Noord-Zuidlijn onder het IJ. Eerst naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Kees Kwarts. De twee langste files die staan voorlopig op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Raasdorp, 9 kilometer. Een ongeluk zorgt voor een flinke file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Hardingsveld, Riesendam, 8 kilometer. Daar is de rechte reisdruk dicht. Vertraging voor treinreizigers tussen Nijmegen en Venlo. Zij moeten rekening houden met een uur vertraging. Er rijden namelijk geen treinen aan aanrijding tussen Kuik en Boksmeer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is kwart voor acht. Er is in Nederland een groot tekort aan zaaddonoren. Maar dan zijn er altijd nog mannen als Ed Hoeben. Het spermadonorschap is toch iets waarvan ik merk... ik had het van tevoren gehoopt, maar ik merk het al sinds jaren in de praktijk... dat het uh, iets is waar, wat een blijvend positief iets is. Hè. Ik wil toch, als ik hopelijk over 60 jaar uh, doodga dat ik dan denk van, nou, er is tenminste één ding in je leven dat je hartstikke goed gedaan hebt. Ergens zal ik toch wel een grens uh, stellen, dat gewoon omdat ik merk dat het voor mezelf, na tien jaar doneren, um, ja, ik heb bijna geen eigen tijd meer voor mijn eigen leven. Ed Hoeben was dat, gisteravond in Nieuwsuur. Hij is ook de hoofdpersoon in de documentaire De Man met 100 Kinderen. En die film gaat donderdag in première op het Nederlands Filmfestival. Hoeben is zaaddonor die via internet zijn diensten aanbiedt... aan voornamelijk alleenstaande vrouwen die een kind willen. Met het zaad van Hoeben zijn dus al 100 kinderen geboren. Ga erover praten met de directeur van Vrijja... Landelijke Vereniging voor Mensen met Vruchtbaarheidsproblemen. José Kneinenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom komen vrouwen uiteindelijk bij mannen... Als hoeven terecht? Um, nou, allereerst omdat uh, de kinderwens van vrouwen vaak heel uh, diep is. Um, en of je nou wel of niet een relatie hebt, uh, uiteindelijk ga je proberen om daar invulling aan te geven. Um, en als je geen partner hebt, dan ben je dus aangewezen op een zaaddonor in principe. Um, en als zij zich vervoegen bij uh, de uh, spermabanken. Dan krijgen ze te maken met uh, lange wachtlijsten. omdat zij uh, geen prioriteit hebben uh, voor de spermabanken. Ja. Hoe, hoe kan het dat er zulke lange wachtlijsten zijn? Nou, die wachtlijsten die, uh, zijn uh, sinds een aantal jaren uh, vrij lang geworden. omdat spermadonatie niet langer anoniem kan in Nederland. Uh -huh. uh, dat heeft veel donoren weggejaagd. Um, helaas uh, waarschijnlijk toch om de verkeerde reden, omdat. Uh, Um, mannen bang waren dat over 16 jaar gewoon een kind op de stoep zou komen te staan. Uh, zo zwart-wit ligt het zeker niet. Uh, dus wat mij betreft is er een gebrek aan informatie geweest. En daardoor zijn veel spermadonoren weggelopen. En wie ligt dat trouwens, even tussendoor? Dat, dat gebrek, gebrek aan, informatie, aan informatie? Nou, destijds toen de regeling werd ingevoerd... hebben wij um, de minister gevraagd om iets te doen aan informatievoorziening. En dat is nooit gebeurd. Uh, wij hebben geprobeerd ons best te doen om uh, mensen te bereiken, maar ja, zo makkelijk is dat niet. Hè? Uh, daar had eigenlijk een, uh, een wat grotere campagne aan vooraf moeten gaan voordat die regeling uh, werd ingesteld. Ja, u zegt dus je moet eigenlijk veel uh, moeite doen als je bij uh, zo'n donorbank uh, terecht wilt. Uh, en, maar hoe komen dan mensen toch uiteindelijk bij iemand die ze helemaal niet kennen uh, via internet terecht? Nou, ten eerste wil ik nog even uh, uh, zeggen over die donorbanken. Er zijn dus te weinig donoren. Ja. En uh, er zijn uh, mensen die om medische redenen een spermadonor heb nodig hebben. En er zijn alleenstaande vrouwen die geen prioriteit hebben of krijgen... Vanwege het gebrek aan donoren, omdat zij geen medisch probleem hebben. Dus dat maakt de, uh, de nood voor alleenstaande vrouwen nog iets hoger dan voor paren met een vruchtbaarheidsprobleem. Maar ook die ervaren uh, uh, problemen met wachtlijsten. Ja. En, um, ja, die alleenstaande vrouwen, uh, die zijn al vaak, hebben lang gewacht met zwanger worden, want. Ze hopen uh, om nog steeds de, de juiste partner tegen te komen waarmee ze een kind willen. Dat gebeurt dan niet. En op een gegeven moment gaat die biologische klok tikken. En ja. denkt ze: ja, het is een, een kwestie van nu of nooit. Wat zou, je moeten doen? Wat zou je moeten doen om het daar sneller te laten lopen? Om, om wat sneller te laten lopen? Nou, bij, die, bij de donorbanken, bij de officiële bij, instellingen. Nou, ik, ik, ik denk dat het uh, geweldig zou zijn als er meer mensen, uh, meer mannen zou, bereid zouden zijn om hun sperma te doneren. Uh, maar dan niet op de manier uh, van meneer Hoebe, maar zich inderdaad gewoon vervoegen bij die spermabanken. banken ja, Want u vindt dat toch een betere methode, beter dan daar naar zo'n particulier stappen? Nou ja, ja, dat zeker. Want uh, je, je hebt geen zekerheden over uh, de gezondheid van de man. Heeft hij geen erfelijke ziekten? Uh, is hij niet besmet met HIV of uh, andere uh, overdraagbare ziekten? Ja, en hoe groot, groot. hoe groot vindt u het probleem dat deze man uh, al zo'n honderd kinderen heeft verwekt? Nou, die misschien wel allemaal in de buurt wonen. Ja, dat, dat is best wel uh, een probleem, denk ik. Want de kans wordt al maar groter dat die kinderen elkaar uh, op den duur tegenkomen. En uh, misschien wel een relatie uh, met elkaar krijgen. Um, bij de spermabanken is in ieder geval de regel zo. De, de, de, de Nederlandse wetgeving zegt dat er niet meer dan 25 kinderen uit één spermadonor mogen worden geboren. Nee. Maar goed, hoe los je dan het probleem af, uh, op? Uh, hoe, hoe kom je aan meer donoren zonder dat je gelijk de wet weer hoeft te veranderen? Nou, ik denk dat de wet niet veranderd hoeft te worden. Maar uh, ja, bij deze een oproep aan alle gezonde mannen tussen de 18 en de 50 jaar. Uh, denk er eens over na en uh, ga eens naar een spermabank. He, zoek eens op internet. Er zijn een aantal spermabanken in uh, de grotere plaatsen in Nederland. Meestal ook aan academische ziekenhuizen. En ga daar gewoon eens uh, een aantal keren uh, zaad doneren. Ja. Want ja, dat is het mooiste wat je voor iemand kunt doen. Maar blijft toch dat probleem dat ik niet anoniem dan kan blijven? Um, nou ja, niet anoniem. Dat betekent alleen dat je als donor wordt geregistreerd in een register. En uh, uh, uiteindelijk, uh, als het nodig is of als het, uh, uh, als het kind het heel belangrijk vindt om uh, zijn biologische afstamming te kennen, dan kan er contact op worden genomen. Maar het is in ieder geval nooit zo dat de bel gaat en dat kind staat voor de deur. Oké, okay, dat is gewaarborgd in ieder ja. geval. Ja. Ja. Goed. Dus uw oproep is overgekomen, mevrouw Kneijdenburg. Nou, het zou heel fijn, als, uh, fijn zijn als daar ook gehoor aan gegeven wordt. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. José Kneidenburg hoorde u, directeur van Vrijja, een landelijke vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Gaan we nog even naar Amsterdam. Maino Remmers aan het ei. Hoe staat het met het afzinken? Nou, het gaat goed geloof ik. De lingen als sleepboot trekt aan een stuk beton wat meer dan een miljoen kilo... Meer dan een miljoen kilo. En dan moet je toch nog moeite doen om iets af te zinken, gek genoeg. Dat gaat vanaf vanmiddag drie uur gebeuren. Het ei is gestremd. Er zijn toch nog mensen die hier naar de pont komen. Maar er is vandaag geen pont. Geen pont? Nee. Want er komt dus een nieuwe Noord-Zuid-verbinding. Drie tunnelbakken, de eerste, zes jaar geleden al gebouwd... vertelde mij net een van de helmen die hier staan toe te kijken... terwijl de Jumbo komt langsgevaren. Dat zijn de scheepsnamen die bij dit stukje werk horen natuurlijk. Oranje en blauwe zwaailichten flitsen over het ei... om het scheepvaartverkeer tegen te houden... want het eerste van de drie tunnelelementen dat ligt nu bijna dwars op het ei. terwijl de sleepboten eraan trekken... moet het langzaam naar de kant van Amsterdam-Noord worden getrokken... door het grijze water, waar de wolken overheen krouwelen... en eenden verbaasten een uitweg zoeken. Hier en daar wat belangstellender langs de kant... met een fototoestel om dit ja, toch historische moment vast te leggen. Want naast de Eitunnel komt dus de metrotunnel En over een paar maanden, als de bakken droog zijn gepompt... kun je van noord naar het centrum lopen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met Rashid Finch. Goedemorgen, takken en soms hele bomen op de weg. De herfst is begonnen. De voorpagina van trouw: een foto van twee vrouwen. die met hun hele gewicht tegen de wind inhangen. om zo toch maar iets vooruit te komen. Een van de vrouwen houdt haar zonnebril op haar hoofd stevig vast. Volgens het AD vielen er drie gewonden en waren er talloze schademeldingen. De storm hield niet alleen huis in Nederland. Ook in België was er forse schademelden Vlaamse media. In Waals-Brabant werden tientallen daken van huizen afgeblazen. En in en rond Zaventem en Leuven liepen veel straten en kelders onder water. Even te westen van Brussel raakte een vrachtwagenchauffeur zwaar gewond... door een boom die op zijn vrachtwagen viel. Ik wist dat het niet hoorde en het is oliedom. Dat zegt een van de daders van de plunderingen in Haren in het AD. Steef is 19 en heeft spijt. Hij kwam naar het Groningse plaatsje om een feestje te vieren... Maar dat liep anders. Ja, ik wist dat het niet hoorde, maar het was vooral ook spannend... om bij een supermarkt naar binnen te gaan, om daar sigaretten te stelen. Het is onvoorstelbaar hoe je de volgende dag in een negatieve spiraal raakt... doordat je denkt even stoer te doen, zegt de spijtoptand. Volgens de krant zijn de relschoppers die zijn opgepakt na de veldslag... vooral brave scholieren en hardwerkende jongeren. Elf van de 36 arrestanten wonen nog thuis. Er is slechts één werkloze, de anderen hebben wel werk... gaan gewoon naar school of lopen stage. De tax levert ons 15 tot 20 procent... Minder files op en zorgt voor fors minder treingebruik. Die conclusie trekt professor Henk Meurs, bijzonder hoogleraar infrastructuur en mobiliteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij deed onderzoek naar de effecten van de forensentaks op de mobiliteit. Bij BNR Nieuwsradio zei hij: Op veel trajecten zullen mensen echt thuis gaan werken en een baan dichter bij huis zoeken. De nieuwe maatregel moet vanaf 1 januari volgend jaar ingaan en levert de staatskas 1,3 miljard euro op. Maar het is nog onzeker of de belasting er ook echt komt, want er is veel kritiek op. Kinderen in Syrië zijn slachtoffer van verschrikkelijke martelingen. Opsluiting en ontvoering blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport... van de Britse liefdadigheidsinstelling Save the Children. Is in handen van de BBC. Het rapport is medegeschreven op basis van de getuigenissen... van Syrische vluchtelingenkinderen. Bijna ieder kind heeft wel een familielid vermoord zien worden. Het rapport van Save the Children komt, hoewel het niet op de agenda staat... zeker aan de orde op de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties. Eerder zei VN-gezand uh, Barrahimi dat de situatie in Syrië extreem slecht is. De gemeente Utrecht gaat niet bijdragen aan de kosten van het veelbesproken asbestebakel deze zomer in de wijk Kanalen eiland Woningcorporatie Mitros moet alles zelf ophoesten, heeft burgemeester Wolfsen gezegd tegen de Telegraaf. De woningcorporatie heeft al meer dan 5 miljoen euro uitgegeven voor onder meer grondige sanering van de bijna 200 ontruimde woningen en opvang van ruim 300 evacuees in hotels. Volgens Wolfsen vallen de kosten onder bedrijfsrisico van de woningcorporatie. Een Amerikaanse kunstverzamelaar heeft een beloning van 1,7 miljoen dollar uitgeloofd... voor informatie die leidt naar zijn gestolen kunstwerken, meldt het Britse persbureau Reuters. Uit zijn huis in Santa Monica werden twee weken geleden 13 kunstvoorwerpen gestolen. Gezamenlijke waarde van zo'n 10 miljoen dollar. En een van de verdwenen schilderijen is Composition A en Rouge et Blanc... van de Nederlandse kunstschilder Piet Mondriaan. Alleen hiervoor heeft de kunstverzamelaar al 1 miljoen dollar uitgeloofd. Maar dan moet het werk wel onbeschadigd terugkomen. Hoort u meer over, kunt u meer over lezen in de internationale media. Zo dadelijk, na acht uur, praat ik met Chris Omen. Hij is de bestuursvoorzitter van DSW. En DSW is de eerste zorgverzekeraar die met de premie komt... voor volgend jaar voor de zorgverzekering. En het valt mee, de premie daar gaat niet omhoog. Donderdag om 7 uur... Carice Van Houten zingt. I guess you know where this is going. Luister naar Kunststof. donderdag van 7 tot 8. You better tell me now to stop. Carice Van Houten. Did he kiss you? Radio 1. We have to talk. Het nieuws van alle kanten. Oké, okay. fijn. Een idee over kennis delen. Veel Nederlandse ondernemingen willen groeien in het buitenland. Maar dan moet je wel gerichte kennis hebben van de lokale markt, de mensen en de gebruiker. Vooral buiten Europa. Tijdens de Rabo International Business Days vertellen ondernemers hoe ze het hebben aangepakt, welke problemen ze tegenkwamen en hoe ze die hebben opgelost. Samen met de Rabobank. Want we hebben niet alleen het grootste internationale netwerk, maar juist ook die specifieke lokale kennis die nodig is om echt verder te komen. De Rabo International Business Days. Van, voor en door ondernemers. Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.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 ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Dit is Radio 1.